Landskampioen Ajax heeft de eerste competitiewedstrijd... van het nieuwe seizoen in de Eredivisie gewonnen. In eigen huis werd het 3-0 tegen Roda JC. De doelpuntenmakers waren Van Rijn en de Jong in de eerste helft. Na rust scoorde Fischer het derde doelpunt. Het weer overwegend droog met opklaringen. Vanuit het westen stroomt koelere lucht het land in. Vannacht in het zuiden en oosten kans op regen of onweer. Elders droog en minimaal rond 18 graden. Morgen eerst grijs met in het oosten mogelijk wat regen. Er staat een stevige westelijke wind en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het R.O.I.S. journaal.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 Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond. Olympisch kampioen Ranomo Chromo stond vanavond aan de start van de WK-finale op de 100 meter vrije slag. Dit keer moest ze genoegen nemen met brons. Sjöström kan het niet bijbenen, Chromo kan het niet bijbenen. Het wordt de wereldtitel voor Kate Campbell. Dat wereldrecord gaat ze niet halen, maar de Nederlandse vrouwen worden afgetroffen hier. Straks kijken we uitgebreid terug op deze finale... en ook op de andere Nederlandse prestaties... bij die wereldkampioenschappen in Barcelona. In de Catalaanse hoofdstad... beëindigden de Nederlandse waterpolosers hun WK als zevende. Voor sterspeelster Yveske van Belkum was het haar afscheid van Oranje. Hevig geëmotioneerd bekritiseerde ze het beleid van de zwembot, maar nam ze het op voor de bondscoach, Mauro Mogheri. Mauro is eigenlijk de beste trainer die ik ooit gehad heb. Die heeft me echt uh, ook gewoon een stuk beter gemaakt als speler... En als persoon. Vanavond werd de voetbalcompetitie geopend... met de treffen tussen landskampioen Ajax en Roda JC 3-0 werd het. Morgen en zondag komen ook de andere eredivisieclubs in actie. Waaronder het team van Feyenoordcoach Ronald Koeman. Voor je gevoel denk ik uh, dat we er klaar voor zijn. Het gevoel is goed en uh, we zijn positief gestemd. Straks blikken we vooruit op de hele competitie... en praten we na over Ajax-Roda. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. Nou, praten over Ajax-Roda doen we meteen met Andy Houtkamp. Was het een goede wedstrijd? 3-0, Andy? Ja, Ronald, 3-0, zo simpel. Ik, ik kan niet eens zeggen of het een goede of een slechte wedstrijd was. Roda heel matig is en, en Ajax deed wat het moest doen. Zoals het zo mooi heet, een uh, reguliere overwinning. Al heel snel 1-0 via Van Rijn. Fout van uh, de keeper van Korto, van Rodejeze. Die een, uh, een vrije trap van, uh, van Eriksen... Ja, uh, eigenlijk gewoon niet goed tegenhield. En de rebound werd door Van Rijn eigenlijk zonder dat hij het wist binnengelopen. Toen uh, was wel een mooie goal van uh, de Jong. Siem de Jong zijn eerste na een half uur. Goeie assist weer van Eriksen. En dat het uh, 3-0 werd in de 85ste minuut. Nou, dat hebben heel veel mensen al niet meer gezien. Want die waren al op weg naar een lekker biertje of een terrasje om uh, de rest uh, van de avond uh, door te brengen. Fiesje maakte dus 3-0. Een heel pover, heel mager Roda dat ook nog een penalty miste en één kans heeft gehad verder uh, was, was gewoon een hele matige ploeg. En daar kun je wel aan zien dat ze vorig jaar niet voor niets 16e zijn geworden. En in de na-competitie met heel veel moeite uh, via Sparta toch in de eredivisie zijn gebleven. Want als één ding duidelijk is, is dat Ajax een goede ploeg heeft. En dat uh, Roda een heel zwaar jaar tegemoet gaat. En uh, ja, dat is eigenlijk de conclusie van, uh, van vanavond. Ja, dak open, dag dicht dak open, gelukkig wel, maar het maakte niet zoveel uit. Het was toch 31 graden. Gelukkig in tegenstelling tot uh, vorige week uh, mocht er nu wel twee drinkpauzes ingelast worden. Volkomen terecht natuurlijk. En uh, uh, ja, dat, uh, dat was goed en dat was uh, prettig ook. En Ajax is dus uh, met een open dak gewoon één dag uh, de, in ieder geval de trotse koploper. Ja, en ik begrijp uit jouw woorden dat Ajax zijn favoriete wel tot nu toe waarmaakte en 3-0 eigenlijk te weinig was. Ja, nou weet je, het, het was warm en, en men heeft een beetje over het veld gelopen en uh, Ajax is een goede ploeg. Het enige wat, je, wat echt een probleem kan worden is als Toby Aldewereld en Christian Eriksen. En als ik zo hier luister in de kattecombe dan gaat men er toch zeker vanuit dat die weggaan. En ja, dat moet uh, wel opgevuld worden, want Eriksen was weer een uh, uitstekende speler vanavond. En wereld ondanks het feit dat hij geen bal heeft geraakt is uitgeroepen tot men of de match door Ajax. Dus ja, <laughs> het zijn toch twee belangrijke mensen. Ja, had je de indruk dat dat de trainer Frank de Boer tevreden was, zoals hij langs de lijn uh, opereerde? Ja, rustig, uh, niet drukmakend. Ja, als je zo makkelijk wint en het is de openingswedstrijd... en het uh, is de afgelopen jaren niet echt uh, veel gebeurd... dat een club de openingswedstrijd won, uh, dan is Ajax tevreden. Drie punten, 3-0, dat zal hij ook zeggen. Hij wordt nu uh, geïnterviewd beneden door collega's... dus dat zullen we later in de uitzending zeker gaan horen. Er volgen nog heel veel wedstrijden dit seizoen. Dit was pas de eerste in die houdt kamp. <laughs> Zo is het, Ronald. <laughs> het was in Barcelona de finale waarnaar rijkhalsend werd uitgekeken. De 100 meter vrij bij de vrouwen. Met Ranoma Kromovid Jojo als regerend Olympisch kampioen. En met de ontketende Kate Campbell uit Australië als uitdager. Een goed gevuld Palau San Jordi zag een memorabele race. Een impressie van Edwin Cornelissen. Daar worden ze voorgesteld, de finalisten van deze 100 meter vrijfinale. finale. Een dijk van de finale is het met twee Nederlandse namen. Natuurlijk Ranomi Kromo de troef als het gaat om de medailles. En dan hebben we de outsider, Femke Heemskerk. Het gaat buitengewoon, Rad Campbell, 24,85. Kromo Jojo in 25,89 als derde, Heemskerk vijfde. Ja, vanzelf heb ik gewoon heel goed gedaan. En uh, ik heb er onwijs van genoten. Het was echt uh, zo gaaf, was het. Ja, ik heb er echt wel, gewoon volle tegen van genoten. En, uh, Waarin zat hem dat genieten? Ja, omdat ik, omdat ik gewoon wist wat ik moest doen en ik was rustig. Uh, ik had vannacht wel wat onrustige slapen, maar dat kwam me eigenlijk wel goed uit. Want dan kon ik tussen de middag goed slapen, dus dan ben je even twee uurtjes niet aan het nadenken. En uh, ja, het voelde heel goed en uh, ik laat gewoon een constant niveau zien. En volgens mij kan het alleen maar beter. Vijfde zal ze uiteindelijk worden, Femke Heemskerk. Maar de blikken zijn natuurlijk gericht op het duel. Het duel tussen Kate Campbell en Ranomi kromo -Vijoyo. Campbell lijkt niet te achterhalen te zijn voor Kromo-Wijjojo. Misschien nog wel voor Sjöström. Maar Campbell gaat winnen. Tweede Sjöström. En Kromo-Wijjojo weet dan toch nog die aanval van Franklin af te slaan. ...en haalt een bronzen medaille. De wereldkampioene is de vrouw die het hele seizoen al supersnelle tijden op de 100 vrij neerzet... ...en dus eigenlijk de torenhoge favoriet was. Dus is de rest kansloos. En toch beleeft Kate Campbell dit succes, de wereldtitel, als een roes. It's, it's strange. Um, it, it still hasn't sunk in yet. Uh... It's weird to be striving your whole life to achieve something and then to have achieved it in under a minute. Um, it, it's rather an odd feeling. En de regerend Olympisch kampioene Ranomi Kromo Wijojo moet het doen met brons en een matige tijd. En dan valt de tijd van Kromo Wijojo tegen 53-42. Wat deed het meeste de pijn? Je klassering of toch de tijd? Uh, nou, het meeste pijn doe je benen als je aantikt, maar uh, eerlijk gezegd ben ik uh, ja, zeker niet ontevreden.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 Ja, ik denk dat het toch wel uh, in heeft gehad dat ik na de Spelen een lange pauze heb genomen. En uh, ja, nu de 50 meters komen er nu pas aan. En ik denk dat met die voorbereiding, misschien 50 meter, ja, het explosieve werk wel meer, uh, nou, misschien meer erin zit. Mooi om te zien hoor, na afloop, hoe Kate Campbell aankomt lopen achter de coulissen. Wat mensen ziet van de technische stad van Australië. Een innige omhelzing, grote emoties... Want Kate Campbell is met haar voorgeschiedenis van ziekte, blessures, een bijzondere wereldkampioen. Ja, kijk, ik had natuurlijk uh, mezelf en ook Ranomi natuurlijk, uh, het, het mooiste gegund. Maar als je dan kijkt naar atleten die zeg maar, ook veel tegenslagen hebben gehad en het dan toch lukt... dat nou, vind ik wel heel mooi. Dat is ook wel een hele mooie aan sport. En daar staat ze op het podium, Kate Campbell, te genieten van het moment. De tranen in de ogen. En uh, Ranomi Jojo staat daar twee treetjes lager... Met een gezicht waar je niet echt emotie aan af kan lezen. Maar dan, na afloop, als de foto's zijn gemaakt, is er toch even een welgemeende omhelzing. Ja, absoluut. Ja, en toen ik haar traantje zag van blijdschap. Ja, ik kan me wel voorstellen wat het met je doet als je hier wint. Ja, ik stond vorig jaar bij de Olympische Spelen op het podium en ja, het voelt gewoon goed. De gunfactor is dus zeker aanwezig. Zoals Kate Campbell het ook nadrukkelijk opneemt voor Bronze Ranomi. Renomi has two Olympic gold medals. She doesn't have to prove anything to anyone. Als tweevoudig Olympisch kampioen hoef je aan helemaal niemand meer iets te bewijzen. She is an incredible athlete and a lovely human being. And I respect her completely. And it was lovely to share the podium with her. Ik moet echt absoluut niet vertrouwen in Renomi gaan verliezen ofzo, want uh, het is echt uh, een fantastische atlete. En uh, ik weet wat zij gedaan heeft in training. En dat kan alleen maar beter. Dus. dus die komen we wel weer tegen? Zeker weten. Dat was een bijdrage van Edwin Cornelis. En we praten verder over de wk zwemmen met Bob van de Tak. Bob, heeft Ranomi nou gefaald? Ja, dat kun je eigenlijk wel zo zeggen. Want uh, Chromo is naar Barcelona gekomen om, zoals het zelf zegt... Perfecte race is te zwemmen en je kunt alles zeggen van die race van vanavond, maar niet dat die perfect was. Nog niet eens zozeer omdat ze niet won, omdat ze slechts brons pakte, maar het was vooral de tijd die enorm teleurstelde. Boven de 53 seconden, ver boven de 53 seconden zelfs, 53, 42 en uh, ze heeft een persoonlijk record staan van 52, 75. Daar wilde ze eigenlijk onder hier in Barcelona en dat is dus bij lange na niet gelukt. Dus uh, je kunt inderdaad wel zeggen dat ze gefaald heeft vanavond. Dan die andere Nederlandse, Femke Heemscherk, vijfde. Die was heel gelukkig met haar prestatie. Heeft ze een goed toernooi gezwommen? Ja, ze heeft een redelijk toernooi gezwommen. Wel uitgeschakeld natuurlijk in de halve finale van de 200 meter vrije slag. Eerder in de week, maar toen zwom ze eigenlijk... Vrij goed, een vlakke race zoals haar trainer Marcel Wouda dat wil. En uh, nou ja, goed in de finale van de 100 meter vrije slag vijfde. Dat is uh, op zich een prima prestatie met een tijd van 53,67. Dat is iets boven haar persoonlijk record. Maar als je bedenkt waar zij vandaan komt... dan is dit voor haar op dit moment het, uh, het hoogst haalbare, denk ik. En hier kan ze zeker verder mee richting volgend seizoen. Dan die Kate Campbell, die won uh, wel met een ontzettende voorsprong. Was dat verrassend voor jou? Nou niet zo heel erg, want ze heeft natuurlijk een geweldig seizoen, Kate Campbell. Het is altijd al een goede zwemster geweest. Ze was er al bij in 2008 in Peking op de Olympische Spelen. Toen won ze ook twee medailles. Maar daarna heeft ze enorm veel pech gehad. Veel ziek geweest, veel blessures gehad. Dat heeft haar carrière flink afgeremd. Maar dit seizoen valt alles op zijn plaats voor Campbell. In het voorseizoen was ze al enorm snel, drie keer onder de 53 seconden. Ze was enorm snel op de estafette. En die lijn heeft ze nu voortgezet in deze finale 52-34. Dat is inderdaad uh, ongehoord hard. En uh, ja, wij hadden natuurlijk als Nederlanders op goud gehoopt voor een van uh, de Nederlandse vrouwen. Maar ik moet zeggen, ik gun het uh, Kate Campbell wel na alle pech die ze gehad heeft de afgelopen jaren. Dan nog even terug naar Ranoma giorgio uh, Die plaatste zich met de tweede tijd voor de finale van de 50 meter vlinder. Daar lukt het wel. Is dat omdat daar geen druk op ligt? Nou, ik weet niet of je het daarin moet zoeken. Want Kromo kan wel met de spanning omgaan over het algemeen. Eh, misschien moet je het meer zoeken gewoon in pure inhoud. Ze is eh, na Londen eh, heeft ze een rustpauze ingelast van een aantal maanden. Even de teugels laten vieren, even uitblazen. Ze heeft. Dus een minder lange voorbereiding gehad op dit WK dan op het Olympisch toernooi vorig jaar. En uh, misschien komt ze wel gewoon puur inhoud tekort voor zo'n 100 meter. En 50 meter, daar, uh, ja, dat is gewoon sprinten. En dan uh, heb je wat minder inhoud nodig. Dus ik denk eerder dat je het uh, daarin moet zoeken. En het klopt inderdaad, die 50 meter vlinderslag was veel beter van Kromo ee Want daar zwom ze wel een persoonlijk record. Laten we het hebben over Inge Dekker. Voor haar is dat toernooi in Barcelona een grote opsteker. Eigenlijk had ze een lange sabbatical in gedachten... maar ze besloot toch maar mee te doen met het kwalificatietoernooi... en plaatste zich tot ieders verrassing. Dekker is met haar 27 jaar de routinier in het gezelschap. Een heel zwemverleden ligt al achter haar. En dat maakt dat ze in Barcelona ontspannen haar races afwerkt. Zoals vandaag op de 50 meter vlinder. U hoort weer Edwin Cornelissen. Inge Dekker balanceert in Barcelona tussen heden en verleden. Het heden begint vandaag bij de series van de 50 meter vlinder. Nou ja, het is uh, nog geen vlekkeloze race vanochtend, maar uh, nou, de tijd is best goed. Dus, uh, ja, de eerste, het eerste station uh, is gepasseerd. En dan wordt het mijmeren over het verleden. Maar Dekker nog altijd op de tweede positie, en ze bedreigt Alzheimer. Ik Dekker Twee jaar geleden het WK in Shanghai. Een prachtige en ook wel onverwachte wereldtitel. Wat een gigantische sensatie is dit zeg! Ja, ik ging er gewoon in. En ik had ja, van tevoren niet echt nagedacht over, over dat ik wel of niet kon winnen. Maar toen won ik. En ja, dat was echt, uh, ja, echt een van de mooiste momenten uit mijn zwemcarrière. Ja, je weet misschien dat je wel of niet uh, medaillekandidaat bent. Maar ja, dan moet het toch maar gebeuren. En... Uh, ja, voor mij was het wel een verrassing, ja. Dekker wordt wereldkampioen op de 50 meter vlinderslag. Start je hier trouwens ook een beetje anders gevoelsmatig als regerend wereldkampioen? Nee, eigenlijk niet zo. Um, ja, natuurlijk denk je er wel eens over na, omdat het zo'n mooi moment was. Maar nou, ik heb ook niet echt um, zoiets van, nou, ja, als ik hier niet uh, win, dan heb ik gefaald of zoiets helemaal niet. Want ja, alles wat ik hier meepak is eigenlijk een bonus. Als je jou zo beluistert, eigenlijk het hele toernooi, dan sta je er best wel heel onbevangen in. Hè? De druk is er een beetje af. Ja, de druk is er zeker af. Maar ja, dat, dat komt ook door de invulling van dit seizoen. En, um, maar goed, ja, als je straks morgen in die finale staat, dan wil uh, je natuurlijk wel maar één ding. Dat brengt ons weer in het heden. De halve finale van de 50 meter Vlinderslag. Niet de snelste race van Inge Dekker. Wel al zesde naar de finale. Ja, zeker. Dat is nog wel even spannend. maar. Uh, Nee, ik ben er weer bij en uh, nou, ik ben er blij mee. Ja, het is stapje voor stapje natuurlijk benaderen. Uh, hoe ging die halve finale voor jou gevoel? Nou, ik had eigenlijk wel wat harder willen zwemmen. Uh, maar ik had weer een slechte finish. Dus dat uh, ja, moet morgen echt anders. Maar uh, ja, voor de rest was het denk ik wel een prima race. Hoe ga je naartoe leven naar die finale? Nou, ik ga zo even rustig uitzwemmen. Morgenochtend gewoon lekker rustig. En uh, ja, gewoon genieten van het feit dat ik hier weer ben en om uh, mijn zesde WK. En... Ja, dan uh, morgenavond helemaal oppeppen en dan ga ik ervoor. En dan gaan de gedachten toch weer als vanzelf terug in de tijd? Ja, nou ja, ik denk er zeker heel vaak aan. Als ik. Uh, um, ja, gewoon het zwembad binnenloop. En nu ook weer als je dan opkomt lopen en je hoort al die mensen zo schreeuwen. Nou, dat is echt. Uh, ja, dat is gewoon zo gaaf. Daar krijg je echt een kick van. Ja, de allereerste keer dat ik dat zo bewust meemaakte, dat was in. Uh, in uh, Athene met de OS, en toen wonnen we ook brons, dus uh, ja, het is wel een goed teken. Ja. Wat wordt het voor een finale? Ja, een spannende finale, denk ik. Dus uh, nou ja, ik hoop gewoon voor mezelf dat ik uh, een, uh, een goede tijd kan zwemmen. En uh, ja, wat voor plek ik daarmee haal, dat zie ik dan wel. Inge derde, dus naar de finale op de 50 meter Vlinderslag. Bob, hoe schat je haar kans eigenlijk morgen in? Ja, wordt lastig denk ik. Ze is de regerend wereldkampioen. Twee jaar geleden was ze de beste in Shanghai. Heel verrassend. Maar of ze dat kunststukje kan herhalen? Ik denk het eigenlijk niet. Dekker uh, ja, die heeft ook de laatste maanden pas weer fulltime getraind. Heeft zich een tijdje helemaal per studie gericht. Is toen toch weer gaan zwemmen fulltime. Dus ik denk niet dat je echt een medaille mag verwachten. Daar gaat ze overigens wel voor. Maar Dekker ja, met een zesde tijd in de finale. Tot duidelijk achter de favoriete Janet Ottersen. De allersnelste. En ja, ik, ik denk dat Kromo wel op het podium kan komen. Maar voor Dekker schat ik het somber in. Dan de andere nummers. Zijn er die jij je over enige tijd nog zal herinneren van vanavond? Ja, nou toch wel de, de finale van de 200 meter schoolslag. Dan moet je weten dat daar gisteren een wereldrecord gezwommen werd. Een geweldig wereldrecord door de Deense Rikke Muller Pedersen. De tweede vrouw naar Rebecca Soni onder de 2.20. Die noteerde gisteren een tijd van 2.19.11. Ja, dan zou je zeggen houder van het wereldrecord. Dan moet je ook die wereldtitel pakken, maar dat deed ze dus niet. Een dag te vroeg gepikt. Gepikt eigenlijk op het verkeerde moment. Want uh, vandaag zwom ze een seconde langzamer. En toen ging Julia Evimova uit Rusland er met de wereldtitel vandaar, vandoor. Dus uh, dat is toch behoorlijk zuur voor Rikke Muller-Pedersen. Bob van der Tak vanuit Barcelona. Isn't She Lovely van Stevie Wonder. Yves van Belkum heeft haar afscheid als international aangekondigd. Ze deed dat vanmiddag na de wedstrijd van de vrouwen tegen Canada... waarin Oranje zich verzekerde van de zevende plaats bij dat WK. En aan Bob van Tak vertelt ze waarom ze stopt. Ja, ik uh, ben van mening dat uh, we structureel aan de top kunnen spelen in Nederland. We hebben een van de grootste waterpolo-competities uh, van de wereld. En... Uh,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 hem de kop kosten, want in mijn ogen is dat het probleem niet. En dat zei Yveske van Welkom En Bob van der Tak sprak ook met Arno Havenga, dat is de assistent-bondscoach. En hij wilde natuurlijk weten van Havenga of hij de kritiek van Van Welkom deelt. Nou wow, ja, kritiek uh, uh, dat wij hier uh, zevende worden uh, en dat dat uh, bijna structureel is. Ja, dat betekent dat we wel uh, kritisch moeten kijken of we dingen moeten veranderen. Er gaan ook een hoop dingen wel goed. Dus wat dat betreft denk ik dat we eventjes los van dit toernooi uh, dadelijk een keer uh, moeten gaan evalueren. En bekijken waar we dingen moeten wijzigen en uh, op welke fronten we verbeteringen kunnen, kunnen aanbrengen. Ja, want zij heeft het echt over het beleid van de KNZB hè? Ja, zij heeft het in grote lijnen over, uh, over, ja, over de opleiding van, uh, van met name jeugdspelers, Dus hoe daarnaar gekeken wordt en welke keuzes erin gemaakt wordt. Ja, daar voelt zij zich uh, niet mee. Uh, daar kan zij niet achter staan, te wijzen hoe dat nu gaat en uh, deze, de, dit, dit argument de vrij zwaar gewogen in haar beslissing om te stoppen. Arno Haviga, de assistent bondscoach. Technisch directeur bij de Zwembond... en ook verantwoordelijk voor het waterpolo is Kees van Hardeveld. Goedenavond, meneer van Hardeveld. Goedenavond. Uh, bent u geschrokken van deze uitspraken van Yves van Belkum? Jazeker. Uh... En met name omdat Yveske gewoon een geweldige speelster is. En uh, als zo'n speelster op haar 27e jaar uh, haar cap aan de wil gehangen dan is dat dood en dood zonde. En in dat opzicht ben ik er heel erg van geschrokken. Uh, aan de andere kant maakt Yveske wel een denkfout. Uh, zij heeft het over de grootste competitie van de wereld. En wij hebben een hele grote competitie in Nederland. Maar ons probleem is tegelijkertijd dat het een heel recreatieve competitie is, waarin uh, kinderen, uh, jonge kinderen, twee tot drie keer per week maximaal trainen. Uh, terwijl Yveske in Rusland en in Griekenland in competities heeft gespeeld, uh, waar waterpolo een professionele sport is en waar ook, ook al op hele jonge leeftijd kinderen op een hele professionele, professionele manier opgeleid worden. En uh, helaas is. Nou, misschien die... moeten dus wel, wel meer aan talentontwikkeling worden gedaan bij de waterpolobond. Ja, maar dat doen we heel veel. Wij beginnen met onder 13, onder 15, onder 17, onder 19. Uh, daar wordt heel veel centraal getraind. Uh, we doen jaarlijks mee aan Europese jeugdkampioenschappen. We zijn na de gouden medaille van, uh, van Beijing een zwembad in Zijst gaan exploiteren... Uh, om heel veel meer te trainen dan bij de clubs gebeurt. Dus we doen heel veel aan talentontwikkeling in Nederland. Maar daarmee kun je de situatie die in een aantal buitenlanden uh, aan de orde is niet kopiëren. Nee. Hebt u haar nog gesproken vandaag? Nog niet, nog niet. Ik heb haar van, vanmiddag een, een sms'je gestuurd dat uh, ik gezien de emotie van dit moment uh, uh, niet verstandig vind om nu om de tafel te gaan, maar dat ik graag op korte termijn even wil spreken. Ja, het is logisch natuurlijk dat een bond zich niet kan vinden in deze kritiek, maar uh, de, de uh, realiteit is natuurlijk wel dat er sinds Peking uh, eigenlijk niets meer gepresteerd is en dat elk toernooi tot dan toe teleurstellend is verlopen. Wat moet er dan veranderen? Nou, het is niet helemaal waar. In 2010 hebben we in Zagreb een, een bronzen medaille gehaald op de Europese kampioenschappen. Maar het, de, de eerlijkheid gebied te zeggen dat we vorig jaar de uh, Olympische kwalificatie gemist hebben. Uh, dat we nu weer uh, op een WK zevende worden. En dat is teleurstellend. Dus we zullen goed moeten nadenken over wat er beter en anders kan. En in die zin wil ik ook graag met Yveske in gesprek. Want uh, we moeten altijd op zoek naar verbetering. En uh, ik weet zeker dat uh, onder andere Yveske uh, ja, daarbij kan, uh, kan richting geven en helpen over... over... We denken daar zelf natuurlijk ook goed over na. Ik wou net zeggen: wat heeft u zelf al nagedacht dat er moet veranderen? Nou, een van de dingen die ik hier zie in Barcelona, ik ben er nog, is uh, dat, dat de speelsters die in de top 4 eindigen... ...dat die allemaal een soort uh, ja, een soort, giftigheid, een soort gemeenheid over zich hebben. En gemeenheid in de goede zin van het woord. Die ik bij de Nederlandse speelsters een beetje, een beetje mis. Ik denk als hier een prijs moet uitgedeeld worden voor, uh, voor net spel, voor correct spel, dat wij heel hoog scoren. Maar daar scoor je geen medailles mee. Dus uh, in ieder geval is dat iets... Waarvan ik vind dat het in onze jeugdopleiding wel ingevoerd moet worden dat, uh, dat we selecteren op speelsers die die giftigheid en die gretigheid en die vastberadenheid meer tonen dan wat ik hier terug zie in het water. Ja, als u met haar gaat praten, gaat u dan ook nog een poging doen om haar om te praten, om wel te blijven? Dat is me natuurlijk vandaag al meer gevraagd. En op dit moment is dat zinloos. Want Ietske ziet op dit ogenblik alles door de bril van de teleurstelling en de emotie van dit moment. Maar in de toekomst zal ik daar zeker uh, op, een rustige, op een rustig moment, op een rustige plaats, dus met haar over praten. Want nogmaals, ik vind het dood in dood zonder dat ze zo nu stopt. Ja, de resultaten zijn natuurlijk wel bereikt onder de bondscoach Mauro Mogheri. Um, zij breekt duidelijk een lans voor zijn prestaties. Is zijn positie daarmee gunstiger geworden? Nou, wat wij doen is na elk uh, internationaal toernooi, elk, elk groot internationaal toernooi, zoals een EK of een WK of een Olympisch kwalificatietoernooi, zorgvuldig evalueren. Hoe is het proces geweest? Hoe is de begeleiding geweest? Hoe heeft de ploeg gefunctioneerd? Wat kunnen we verbeteren? En dat gaan we nu ook doen. En op basis daarvan zullen we daarover een beslissing nemen en niet op basis van individuele uitspraken of, uh, of ad hoc uh, keuzes. En die beslissing valt wanneer? Nou, uh, we zitten nu nog in Barcelona. De speels gaan morgen terug. Ik neem aan dat iedereen aan op vakantie gaat en, uh, en dan gaan we snel evalueren. Dus in ieder geval in september. Meneer van Heideveld, hartelijk dank. Graag gedaan. En... Kees van Hardeveld is technisch directeur bij de Zwemmond... en daar ook verantwoordelijk voor het waterpolo. Kim Polling kan gewoon meedoen aan de wereldkampioenschap judo... in Rio de Janeiro eind augustus. De Europese kampioenen in de klasse tot 70 kilogram... liep tijdens een trainingskamp in Spanje een blessure op. En het was afwachten of het scheurtje in haar binnenste knieband... op tijd zou zijn hersteld. Vanmiddag kreeg ze van haar arts te horen... dat ze daadwerkelijk naar Brazilië mag... maar een gedroomde voorbereiding op dat toernooi zit er niet meer in. Ja, het is natuurlijk nu... Ik kan niet echt die oefenwedstrijd natuurlijk niet doen. Dat kan ik nog niet. Maar ja, het, is afwacht. het gaat gewoon heel goed. En uh, ja, we moeten maar zien. Ik hoop, uh, hij herstelt gewoon echt heel snel. En nou, hopen dat het nog een paar weken zo snel doorgaat. En dan kan ik tenminste nog een paar oefenpartijtjes ervoor doen. Dus uh, ja. Maar uh, kan jij in die vier weken nog 100%? Ja, het zou niet zo zijn zoals dat als ik niet geblesseerd was geweest. Zo fit zou ik er niet staan. Of qua fit zo getraind als ik er eigenlijk had willen staan. Dat, dat wordt het natuurlijk niet. Maar goed, EK stond ik ook niet zoals ik had willen staan. Toen was ik ook geblesseerd. Toen heb ik... Nou ja, zoals het nu uitziet heb ik voor het EK heb ik minder gyro dan dat ik nu ga doen. Dus ja, dat is allemaal gewoon heel... Uh... Ja, heel positief. Dus ik heb er eigenlijk wel volle vertrouwen in allemaal. Groen jij kan boeken. Ja, ja zeker. Maar hij is al geboekt. Dus 25 uh, augustus ga ik weg. Dus sommige uh, over drie weken. En dan uh, vandaag op vier weken sta ik op de mat. En dat zei Kim Polling tegen Matthijs Weststraten. Alexander Brouwer en Robert Meus hebben zich naar de tweede ronde geknokt... van het EK Beachvolleybal. De wereldkampioenen rekenden in de tussenronde af... met de Duitse duo Marcos Beukerman en Misha Urbatska. Voor de veteranen rijden nummer door. En Richard Schuil zit het EK er al op. Zij verloren van Thomas Koen ...en Lorenz Petuchnik en die komen uit Oostenrijk. Jon Stiekema en Christian Varenhorst gingen wel door... ...ten koste van een Pools koppel, Michal Kaciola en Jakub Zalaskiewicz. En vooral een Nederlandse vrouwen... Is het over met het EK met Jantine van der Vlist en Manuus Wesseling. Verdween het laatste oranje duo uit Klagenvoert van de Vlist en Wesseling. Verloren in de kwartfinale van het Duitse koppel Laura Ludwig en Kira Walkenhorst. En ze eindigden daardoor in het EK op de vijfde plaats van de Vlist en Wesseling. En. Uh, Even kijken, dan hebben we nog een uh, tennisberichtje. Robin Hazen, niet ingeslagen voor het derde jaar op een rij de finale van het ATP-toernooi in Kietsbuul te bereiken. Haase verloor in de halve finales 3 sets 6-7, 6-3 en 4-6 van de Spanjaard Marcel Granollers. Live sport bij NOS Logs de lijn Op Radio 1. En dan gaan we terug naar Ajax tegen Roda. Dat werd 3-0 na een 2-0 ruststand. Van Rijn, De Jong en Fischer scoorde voor Ajax. En William Pluim miste een strafschop voor Roda. Toen was het 2-0 in de tweede helft. Ajax begint dus goed aan het seizoen. Voornamelijk door een goede eerste helft. Joep Schreuder in gesprek met de trainer van Ajax, Frank de Boer. Nou, de eerste drie punten zijn binnen. Is de trainer dan heel tevreden? Met mij kennen weet je wel dat het niet zo is, nee. Toch eerst, jawel, eerste helft. Die positiewisselingen, dat tempo. Daar zie je aan dat jij een ingespeeld team hebt. En dat, wat jij ook wil, hè? Nee, maar over de eerste helft heb ik ook niet zoveel klagen. Hè? Alleen ik vind de tweede helft, dat is een fase van tien minuten, kwartier. Dat we zo onnodig veel balverlies leiden. Dat we onszelf een beetje uit de wedstrijd spelen. En dan uiteindelijk krijg je er nog een penalty tegen. Het was er een beetje omvragen. Dan gelukkig missen ze hem dan. Ja, en toen was het ook afgelopen. Maar dat is gewoon zonde. Ik wil juist dat we dat soort momenten ja, dan sneller aan uh, of her leren herkennen. Dat het op dat moment even iets simpeler uh, moet. Dus moet je dan ook anders even gaan spelen? Je moet dat aanvoelen als speler. Kijk, als, je, als je twee keer achter elkaar uh, of drie keer achter elkaar heel knullig balverlies leidt. en je moet 40 of 50 meter achter, uh, achter die bal aanrennen. Ja, dan moet je even weer op adem komen en dan moet je gewoon even simpeler gaan spelen. En dan op een gegeven moment dan heb je dat ritme weer. En als je dat ritme hebt, zoals in de eerste helft bij vlagen, dan kan je weer iets meer risico nemen. Maar die, die alertheid, die heb je ook nodig als je straks Champions League wil spelen. Je legt de lat hoog, dat is het dan dodelijk, zeg maar Europees gezien. Ja, maar daarvoor heb ik heel veel, je hoort zelf mijn stem een beetje, een beetje schor ben ik nadrukkelijk aan het coachen. Want wat ik zeg, we willen naar een hoger niveau. Nou, dan moet je dus, uh, dat soort momenten moet je zo, minim, uh, zo klein mogelijk maken. Dus minimaliseren. En, uh, dat vond het vandaag iets te lang duren. En, uh, daarna zie je dat ook met de wissels. Uh, dat het dan beter wordt in ieder geval. En ja, dan krijg je we weer een paar uh, goede mogelijkheden. Maar al met al hebben we twee punten meer dan vorig jaar. En opvallend, zo'n drinkpauze, dat, dat was nu vanwege de omstandigheden. Ja, dat is wel fijn voor een coach. hè? Hoewel daarna nog die strafschok kwam. Maar je had het toen al gezien. Ja, maar dat, dat, dat, dat, maar dat moeten hun ook al zien hoor. Want daar hebben we al uh, vorig jaar ook al vaker over gesproken. Maar uh, dat is wel lekker dat je even gewoon de puntjes op de i nog uh, kan zetten. Ben je ergens dus ook wel ergens tevreden over? Nee, maar dat zeg ik. Over die, die, die tien minuten. Voor de rest uh, heb ik hele goede momenten uh, gezien. Natuurlijk, uh, we kunnen altijd beter. Uh, maar uh, we zijn net begonnen. En, uh, we hopen zo snel mogelijk naar een heel hoog niveau te gaan. En uh, ik denk dat we er goed voor staan. Frank de Boer, de trainer van Ajax. Ook maar eens luisteren naar zijn collega van Roda. Wat was de intentie, Ruud Brood, hier vanavond vooraf? Hè? Wat denk je, hoe ga je spelen? Wat wil je? Ik denk dat je dat de eerste vijf minuten zag. Guus met een voorzet en Chris die uh, door de laatste linie heen loopt. En uh, eigenlijk vond ik dat als hij verder doorloopt, kan je er een kans uit halen. En dat was de intentie om uh, daar weer mogelijk uh, te gaan voetballen en kansen te creëren. Dus toch uh, ja, je niet verschuilen. Ajax is eigenlijk he, toch behoorlijk uh, beter. Hoewel je de doelpunten eigenlijk makkelijk weggeeft. Heeft dat te maken met dat je bijvoorbeeld nu uh, drie nieuwe defensiespelers hebt? Ja, totaal uh, ander team. Uh, Ajax dwingt je ook wel tot fouten. Maar als je die goal bekijkt, die eerste is uit de spelafvatting. We gaan maar goed weg, een bal op de lat, maar die mag er eigenlijk niet in vind ik. En die tweede is ons opbouw. Die wordt onderschept en dan is de as open. Uh, dus dat hebben we niet zo slim gedaan. Tweede helft werd dat beter. Ging wat beter opbouwen, vond ik. En hadden we wat meer flair. En ja, dan moet je gewoon in de wedstrijd terugkomen door een goal te maken. Terug Naar die 1-0. Baal je dan van de doelman? Of ga je je doelman niet afhalen? Ik weet trouwens niet of je er nog één zoekt. <laughs> nee, ik, ik vond het meer... Uh, als je ook kijkt, uh, dat is hier zo mooi op die schermen... Dat het ook de verdediging is die wat attenter moet reageren. En uh, ja, Filip die zag hem vrij laat. Ja, natuurlijk hoop je dat hij me anders verwerkt. Maar uh, ja, ik vond het, uh, je baalt ervan dat het uit een spellen in gebeurt. Je hebt je versterkt. Maar misschien is versterkt niet helemaal het goede woord. Als je nu, nu had je Flederis niet. En Malkius is natuurlijk al weg. En de Moosje. In hoeverre is dit het echte roda wat we vanavond hebben gezien? Nou, ik denk wel qua intentie bij Vlagen. Maar hier geeft terecht aan dat wij natuurlijk vier, vijf spelers missen. Waarvan uh, denk ik wel potentieel is. Simpel gezegd. En uh, ja, dat geeft wel hoop. Als ik dat zo zie. Als je ook hier uh, in een fase toch de kansen creëert. En ja, ik denk dat we uh, ten opzichte van vorig jaar gaven veel meer weg. En nu konden we ook bij Vlagen voetballen. Je zegt, ik heb de hoop. Maar trainers hebben intuïtie. Ik heb je echt het gevoel, is het klote jaar vorig, vorig seizoen. Het idee dat er nu meer in zit. Jawel, jawel, dat zag je ook wel. Je zag ook wel toen we wat meer flair toonden en wat slimmer werden... kon Ajax ook wat minder druk zetten en kwamen er ook goed doorheen. Maar eerst zelf hebben ze zoveel kracht gegeven door heel snel de bal in te leveren. Als je inderdaad kijkt, Ajax heeft de kansen gehad door eigenlijk... Het slordig balverlies van ons. Dat dwingen ze ons wel toe, maar... Uh... Ja, dat moet beter, maar daar heb ik absoluut vertrouwen in. Dat heb ik ook wel kunnen zien met de jongens die we hebben. Ruud Brood, de trainer van dat dus met 3-0 verloor van Ajax. Bij Ajax is het een beetje afwachten of alle spelers blijven. En een van de spelers die bij veel clubs worden genoemd is Christian Eriksen. Joep Schreuder, in gesprek met de Deen. Vond je dat goed? Vond je dat zelf ook? Uh, ik vond het redelijk. Ik vond het wel uh, iets meer balverlies had en uh, dat ik had erop gehoopt. Maar ik vind wel ben ik wel tevreden, ja. Dat eerste uur, dat is dat Ajax wat, wat jij wil en wat jullie willen. Dat is het niveau wat je nu al kan halen. Ja. Eerste uur, hè? Nee, zeker. Ik denk, maar ik denk nog steeds... We hebben wel aardig gedaan, dat ben ik met je eens. Maar ik vind toch wel van toe dat we toch, uh, hier sneller kunnen voetballen. En, uh, dat denk ik ook dat we wel makkelijker kunnen. Uh, maar nee, we zijn wel tevreden over het eerste uur, ja. Maar ja, dan. Kan jij daar een rol in spelen, trouwens? Hoe gaat zoiets nou dat het dan terugzakt? De boer die loopt de coachen, ergens... Die zegt, die spelers moeten dat zelf zien. Dat je even anders moet gaan voetballen. Also, hoe werkt dat allemaal, Erikse? Uh, ja, ik weet niet hoe dat precies uh, werkt. Ik denk dat er komt wel iets met vermoeidheid. En, uh, en even opletterheid over wat je moet doen en wat je niet moet doen. Uh, hebben we hebben ook uh, naar, die, uh, naar die waterpuis uh, natuurlijk gesproken. Maar het lukte niet echt. Uh, dus ja, wist we wisten we wat we moest doen. Maar het gebeurt niet echt. Uh, ze werden iets scherper En uh, volgens mij werden we nog, uh, ja, nog meer moe. Uh, maar ik heb toch wel kunnen spelen, gelukkig. Ik ga toch vragen over die transfer vinden, ik word er gek van. Word jij soms daar ook niet moe van? Uh, ja, dat blijft maar komen. Dus uh, je kan wel uh, ja, op antwoorden of niet. Je, word, je er, word je er moe van of maakt het je nerveus? Uh, Alleen bijna niet. Ik, uh... Kun je dat afsluiten? Ik ben mijn ax Ja, nee, zeker. Dat, uh, volgens mij heb je het zaken niet meer voor. Dus uh, ja, dat doe je. Is het mogelijk dat jij net, als ik sprak Siem de Jong eerder... dat het mogelijk is dat jij bijvoorbeeld hetzelfde doet als Siem de Jong... door bij te tekenen op bepaalde momenten te zeggen... ik heb die goed naar mijn zin, ik blijf hier. Is dat een mogelijkheid? Ja, ik zit toch wel in een andere positie dan Siem. Uh, dat denk ik ook iedereen weet. En, uh, en de club ook. Uh, dus ja, ik zit toch wel in mijn laatste jaar. En uh, ja, ik wacht wel of er uh, wat komt. Dat uh, is natuurlijk de eerste keuze om, uh, als er wat nieuws komt. Uh, maar als er, uh, als er niks concreet is... Uh, dan. Uh, dat vind ik nog steeds niet slecht om uh, onderijs te blijven nu. Nee. En dat was uh, Christian Eriksen. In de eerste divisie ook vier wedstrijden. Daar begonnen ze: Eindhoven VVV, Venlo 0-0, Dordrecht MVV 2-1. Fortuna zit de graafschap 2-0. En Excelsior Helmansport 2-2. <middels> Met My Girl. In de finale op een WK zwemmen komt het natuurlijk allemaal aan op de details. Starten, keren, finishen. Allemaal facetten die je als zwemmer tot in de perfectie moet beheersen. om een gooi te kunnen doen naar de medailles. Maar wat zijn nu de do's en de don'ts? Een spoedcursus wedstrijdzwemmen door Jacco Verhade. in de bijdrage van Edwin Cornelissen. De kunst van het wedstrijdracen in vier delen. Take your mark. Vandaag, Go. het keren. Hoe cruciaal.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 En dan zwem je in de golf. Nou, dat geeft zo'n ongelooflijke vertraging. Nou, dat je daar echt alleen maar last van kunt hebben. Door we de jatto-verhalen. In de bijdrage van Edwin Cornelissen. Nog een uitslag uit België. Cerkele Brugge tegen Anderlecht werd 0-4. We wilden praten over uh, het nieuwe voetbalseizoen met Ronald van der Geer. We zijn in afwachting uh, van de verbinding met Ronald van der Geer. Vandaar eerst maar muziek.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 Van Laura Jansen was dat. We gaan praten over het nieuwe voetbalseizoen met Ronald van der Geer. Want morgen en overmorgen komen de andere clubs voor de eerste in actie. Na vanavond Ajax-Roda. Wie zijn de favorieten? Welke club heeft het beste ingekocht? En wie verwachten we in de onderste regionen? Ronald, we hebben van de Ajax vanavond gezien dat ze met 3-0 wonnen. Is Ajax ook voor jou de grootste favoriet? Nou, ik weet niet de grootste, maar wel een, wel een van de favorieten. Wat ze vanavond lieten zien, was in elk geval indrukwekkend. Niet heel gek thuis tegen Roda natuurlijk. Maar je ziet dat er onder meer met die, met die Kirkic wel weer wat, wat nieuw elan aan het elftal is toegevoegd. En datgene wat ze al goed konden, dat ze dat misschien nog wel wat hebben geperfectioneerd. Geen 90 minuten, maar na vanavond wel weer gewoon titelkandidaat. Maar daar waren ze voor die wedstrijd ook wel hoor. Ja, eh, toch moet het vreselijk zijn voor een trainer als Frank de Boer dat je niet weet wie je volgende week nog hebt. Nee, maar dat is een beetje het lot van een trainer in. Misschien wel de laatste vijf, zes, misschien wel tien jaar. Hè? Dat je pas op 2 september ook je doelstelling kunt, uh, kunt uitspreken. Omdat je dan weet wie je aan boord houdt en wie er eventueel nog weggaat. Kijk, ik kan me zo voorstellen, want die van de Hoorn is natuurlijk niet voor niks gekomen. Dat, uh, dat men nog altijd rekent op een vertrek van de wereld. En eerlijkste, als zijn droomclub wel komt, dat die wel gaat. Dus uh, ja, dat zijn dingen uh, waar je rekening mee moet houden. Aan de andere kant heeft Ajax daar wel op geanticipeerd. En, en, en ja, zou het eventueel wel klaar kunnen zijn voor het nieuwe seizoen. Ja. Een andere titelkandidaat is PSV. Laten we even luisteren naar de nieuwe trainer, Philip Cocu. Ik denk wel dat Ajax uh, de favoriet is. Selectie min of meer bij elkaar gehouden. Goede groep. Bij ons zijn er veel wisselingen geweest. Maar wij zijn PSV en wij moeten altijd meedoen om, uh, om de prijzen. Er zal best nog wat fout gaan hè, met zo'n jonge ploeg. Mag ja, dat? Mag dat. dat? Dat mag. En wat accepteer je niet in dat proces? Nou, uh, kijk... Over een langere periode wil je een stijgende lijn zien. Ja, uh, over een seizoen dan zul je een aantal keren uh, tegen de moeilijke fase aanlopen... of eens een keer uh, de mist ingaan. Maar als je over een langere periode dat iedere keer terugbrengt... en constanter wordt uh, in je spel... Dan, uh, dan denk ik dat we op de goede weg zijn. Philip Cocu, en ze zijn wel op de goede weg. Hè? Als je uh, van de week uh, zag hoeveel indruk ze maakten tegen uh, Zultenwaardig... Ja, ik denk dat heel Nederland daar een beetje door verrast was... Het, uh, vooral hè, het frisse voetbal dat, uh, dat PSV toonde. Nou kennen we natuurlijk dat verhaal van die zwaluw en die zomer. Dus je moet het nog, nog maar eens een keer zien. En, en ja, wat er altijd aan een jong team hangt, dat is een cliché. Maar het is namelijk nou eenmaal waar. Dat de prestatiecurve vaak van een jonge ploeg natuurlijk wat instabieler is. En daar zal Cocu met name over moeten waken. Kijk, creatief vermogen, dat is geen enkel probleem. Maar, maar scorelijk uiteindelijk... nog een beetje een probleem, hè? Dat is, uh, dat is het enige waar nog wel wat aan, uh, aan moet worden, worden bijgepunt, zeg maar. Uh, en, en je moet het als team natuurlijk wel bij Houden, want er zitten natuurlijk wel dat creatievelingen in, die misschien wel um, ja, met beide beentjes... als het erg goed gaat, op de grond uh, moet worden gehouden. Ja, en, en, en alleen als team kan het heel goed gaan. En binnen dat kader kun je excelleren. En ja, dat is met een jonge spelersgroep is dat, uh, is dat een extra uitdaging. Met schaars misschien wel een beetje als ervaren cement tussen de stenen. Maar, maar ik was buitengewoon verrast door het PSV. Het was erg leuk. Ja, het lijkt er ook een beetje op dat de traditionele top 3 weer is gesteld. Want maar liefst zeven spelers uit Rotterdam komen uit voor Oranje. En daarna is de spellen een soort van cult.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 dat we ook in dat opzicht uh, dat niveau hebben. Nou ja, Dan is het aan ons om te laten zien dat we het dat, dat, dat daadwerkelijk meetellen. En daar gaan we voor. Is het knap dat ze in Rotterdam alles bij elkaar gehouden hebben? Nou, dat is aan de ene kant uh, knap. Aan de andere kant hadden ze toch best wel graag natuurlijk uh, Martens die verkocht. Omdat, uh, kijk, hij is er nu en daar moet, uh, moet je ook gewoon natuurlijk van profiteren. Maar aan de andere kant uh, was er wat meer versterking... Wel wenselijk geweest. In andere linies een vleugelspeler had men graag willen hebben. Een ander soort spits, zodat er misschien ook wel in een ander spelstype gespeeld had kunnen worden. Ja, dat kan nu niet. Uh, het gekke is wel dat Koeman zegt: um, met dezelfde selectie als vorig jaar: ik heb meer keuzemogelijkheden. En ik ga ook meer roleren dit seizoen. Um, ik ga niet elke wedstrijd uitleggen wie er in de verdediging wel en wie er niet speelt. Want hij heeft vijf internationals achterin, hè, nu met, mm -hmm. met Nelom. Gaat elke week een slachtoffer vallen. Gaat hij niet elke week uitleggen. Hij gaat zijn elftal neerzetten zoals het op dat moment het beste is. En hij zegt, ja ik heb nu former, ik heb Verhoek, ik heb Goossens. Dat zijn mensen die vorig jaar uh, ja, misschien wel aan de deur klopten... maar hem vooral niet open deed. Maar dat is nu wel gebeurd. Dus ja, op een of andere manier, um, dat straalde die vandaag uit... is die ondanks dat die selectie eigenlijk hetzelfde is gebleven toch versterkt. Ja. Uh, twee clubs die vorig jaar erg lang meededen, Vitesse en FC Twente, dat zijn eigenlijk wel de grote verliezers op de transfermarkt. Hè? Ja, bij Vitesse moet je dat natuurlijk altijd nog even afwachten. Um, het gemis van Boni en van Ginkel, dat zal je gaan merken gedurende dit seizoen. Dat zag je misschien gisteren ook al in, de, in die Europese wedstrijd. Ja, daar komt altijd nog wel het een en ander bij. Hè? Er is natuurlijk zo'n deal met Chelsea dat er uh, wat jeugd komt. Dat zijn vaak natuurlijk niet de minste spelers. Daar zal best Peter Bos in staat zijn om er een aardige elftal van te maken. Maar als je het vergelijkt met vorig jaar is er kwaliteit ingeleverd. Uh, Leerdam is erbij, Vianovici is erbij, maar dat is geen absolute Europese top. Ja, en bij Twente is natuurlijk wel heel veel weg, met name smaakmaker Chatley, Douglas die daar jaren stond uh -huh. en Leroy Fer. Ja, da daar is daar iets was er natuurlijk al, maar die is geblesseerd. Nieuwe keeper is ook geblesseerd. Ja, dan hebben ze nog die Kyle Ebicilio... Die, die vroeger bij Feyenoord in de jeugd heeft uh, gespeeld... van Arsenal. Maar ja, of dat een aanwinst is, zullen we moeten zien. Hoe die is geblesseerd. Ja. Um, dan Ajax. Of, uh, dan AZ. Dat liet vorige week tegen Ajax zien dat ze redelijk ver waren. Was dat toeval, denk je? Of uh, gaan ze echt weer meedraaien? Nou, ik denk dat dat wel een uitgebalanceerd elftal is. Dat daar natuurlijk voetbal in Alkmaar dat hebben we vorig jaar ook kunnen zien. Alleen op een gegeven moment mentaal wel een stukje door het ijs. En misschien ook wel niet helemaal uh, trainers-spelersgroep dat dat helemaal combineerde. Maar er is natuurlijk wel uh, zeer gericht gehaald en goede spelers gehaald. Goudelje, daar staat toch ook uh, de top van Nederland achter, uh, achteraan. Gouwe Leeuw, uh, Wuitens. Nou, afdiet als een, uh, ja, moeten we het noemen, een soort uh, pinchhitter. Dat is een complete selectie. En dan ben je Maher wel kwijt als absolute smaakmaker en Eltidoor als doelpunt te maken. Maar als je nou, kijkt naar vorige week en er zit nog wat groei in... ...staat daar een zeer stabiel elftal. Ik zou ook zeggen, niet direct kampioenskandidaat... ...maar wel een ploeg die net even daaronder met een, met een aanzienlijke groep gaat strijden. Ja. Had jij een maand geleden wel eens van Diverdange gehoord? Ja. Daar heb ik wel, had ik wel eens van gehoord. Maar ik heb ze nog nooit, nooit gehoord dat ze een overwinning hadden geboekt. Ja, in de eigen competitie. Maar ik weet waar je heen wil. Ja, dat, is, dat, dat geeft wel aan dat Utrecht in zeer slechte staat verkeert op dit moment. Want je kunt het natuurlijk hebben over uh, een valse start, een slechte wedstrijd. Maar wat er uiteindelijk thuis gebeurt, 3-1, 3-3, ja. ja, dat geeft wel te denken. En dan zie je toch dat um, um, het, het elftal van Utrecht was een goed elftal. Elftal. En ja, daar zijn natuurlijk schakeltjes uitgehaald. En de schakeltjes die erbij gekomen zijn, zijn of nog niet zover of zullen nooit zover komen. Dat betekent wel dat Utrecht uh, het gemis van, van bepalende spelers zal gaan voelen. En nu ook nog eens een keer de blessures van Duplan en, uh, en van de Gun. Waardoor er ook nog eens aan scorend vermogen zal worden ingeboet. Ja, dat is, uh, daar is men uh, na, de, na de, de euforie van vorig jaar op dit moment niet te benijden. Nee. Uh, even de nieuwkomers nog, Cambuur en Go Ahead Eagles. Mogen we daar iets van verwachten of gaan die echt mm, ja, uh, zorgen dat ze proberen boven de streep te blijven? Nou, dat zal, dat zal een doelstelling zijn die zij uitspreken. Als je kijkt naar die selecties, zijn die natuurlijk niet uh, uh, schrikbarend uh, goed versterkt. Dat zijn gewoon uh, eh, aardige selecties. Um, het gaat even om de speelwijze. Ik moet je eerder zeggen, ik heb ze allebei nog niet zien spelen. Dat gaan we natuurlijk dit weekend zien. Mm -hmm. Maar ik zou in eerste instantie zeggen, zij spreken een doelstelling uit uh, handhaven. En daar moeten we het voorlopig maar even mee doen. Ja. Uh, het programma van dit weekend, ADO, PSV, NEC, Groningen. Onderbreek maar als je iets wil zeggen. Uh, NEC nog uh, iets wil zeggen? Ja, die hebben een nieuwe spit. Higden, daar heb ik vandaag naar zitten kijken. Uh, die heeft 26 goals gemaakt voor Motherwell. Daar waren geen misselijke goals bij. Maar ik begrijp, en dat vond ik een fantastisch verhaal. Alex Pastoor, uh, uh, de trainer, heeft gezegd... ja, ze kunnen hem nog niet vinden. Maar dat komt ook... als jij koffie bestelt op tafeltje 9... en je gaat daarna in een restaurant op tafel 25 <lacht> zitten... dan kan de hoper je koffie niet kwijt. En zo vergelijkt hij een beetje het zoeken van het elftal... naar de afmaker. Maar misschien komt het, uh, komt het goed. Maar ik vind het, uh, vind het knap dat ze zo iemand hebben binnengehaald. Hij is niet razendsnel, maar... Hij kan wel een goal maken. en Dat, ja, dat vind ik wel, wel leuk dat hij er is. En ik ben benieuwd naar, naar Groningen ook. Ja. Dat met een nieuwe trainer nu natuurlijk, ja, misschien ook nog wel iets kan. Ja. Morgen ook nog Twente RKC en Heerenveen AZ. Eh, je mag niks meer zeggen hoor, want de tijd zit erop. Okay. Eh, zondag kan Buurnak, FC Utrecht go Ahead Eagles, Vitesse, Herakles... en Pexvolle Zwolle Feyenoord. Altijd moeilijk, eh, Pexvolle Zwolle uit voor ja, Feyenoord. Vorig jaar wel, ja. ja. vorig jaar wel. Eh, Pieter <laughs> van der Wielers zit klaar om met het oog op morgen te presenteren. En om half vijf morgenmiddag is de volgende uitzending van Langslijn het Sport Forum. Tot dan.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 De allereerste kinderboekenambassadeur van Nederland. Schrijver en oud-schoolmeester Jacques Friens. Ik word 64, ik ben eindelijk ontdekt als... Hij uh, is hond, Jacques Friens. <laughs> Plus een kijkje in de platenkast van schrijfster Mensje van Keulen. Haar keuzes van nu en haar muzikale jeugdzondes. Wat heb ik mijn ouders aangedaan? Morgenmiddag van half drie tot half vijf, Zomers Opium. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.